Het enige dat tevergevalt en ik denk als dat omhoog gaat, dat dan ook wel het verschil misschien zichtbaar wordt tussen dit oranje en de Zwitser's. Stekelenburg kijkt, gebaart ook uh, zoiets van, naar wie zal ik hem uh, nu eens spelen? Want uh, Zwitser's uh, dekken goed en ook nu weer, want uh, Kuyt en Rodriguez uh, werken een duel af dat uiteindelijk gewonnen wordt door Rodriguez. En het balbezit is dan in het hart van de verdediging van van Bergen, van Bergen naar Djurroo. Djurroo uh, geeft de bal dan diep uh, richting Shakiri, Shakiri met een korte combinatie uh, verder door, waar. Uh, de bal uiteindelijk iets te hard komt. En Virja Thijssen de bal terecht komt bij Stekelenburg. Maar die geeft een lange trap. En dat betekent dat de verdediger heel snel in de verdedige positie zit. Zeker als het duel tussen Jeroen en Sneijder uiteindelijk gewonnen wordt. Door de Zwitsers die de bal over de zijlijn zien gaan. Ter hoogte van... De de bank waar Hietveld staat. Van Marwerk overigens is ook inmiddels gaan staan. Omdat hij niet tevreden kan zijn over datgene wat Oranje tot op dit moment laat zien. Misschien denkt hij nog wel met enige weemoed terug aan het kwartet spelers dat hij aanvang van deze wedstrijd allemaal een mooie plak in ontvangst zag nemen. Die 400 plus land die we Zagen onder leiding van Michael van Praag. Balbezit voor Snijder. Het loopt toch echt allemaal via hem. Nu probeert hij het zelf. Dat mislukt. Veel Zwitsers achter de bal. Eigenlijk maar één aan de bal ter hoogte van de middellijn. Dat is één van de middenvelders. En die zal wel terug moeten. En dat geeft Oranje de gelegenheid om ook terug te stappen op eigen helft. er nu overigens van dit Oranje het wit met het rood blauwe streepje op de voorkant van het shirt. En Oranje heeft alweer balbezit via Heitinga. Inmiddels wat krammen rijker boven, de rechter, boven het rechter na een wat ongelukkige botsing met Stekelenburg schrok even. Want ik dacht die doelman die moeten ze wel hebben dit seizoen. Eerst al bij zijn club Roma en nu dit weer. Maar hij lijkt in ieder geval niet al te veel te doen te hebben. En bovendien een redelijk hersteld van de botsing. Die, die opliep met zijn centrale verdediger. Matthijsen aan de bal. Oranje combineert. Maar doet dat nog steeds in een te laag tempo. Ja, men probeert wel de versnelling erin te krijgen. Maar de Zwitsers staan gewoon heel goed gegroepeerd. Dus er zal straks iemand moeten komen met een actie. Of zoals nu een goede passing van, van de vaart richting Sneijder. Sneijder probeert het op zijn beurt dan richting Babel. Met Liestuinen. Liegstijner probeert de bal binnen te houden. Dat wordt moeilijk met Shakiri. Maar de grensrechter houdt de vlag omlaag. Dus het is allemaal toch goed gegaan. En Matthijsen hoogte van de middellijn moet dan oppassen. Moet vanuit het geven naar de Jong. Legt de bal Redelijk goed aan de grond. Maar van de vaart doet het uitstekend. En speelt de bal richting Babel. Babel die snel is. Die uh, gretig is. Nu van de bal af wordt gezet overigens. Correct door Jamari. Waardoor uh, de bal uh, even via Inler komt uh, aan de linkerkant van het veld bij Rodriguez. Rodriguez. Die drijft aan de bal richting het 16 meter gebied. Moet Nederland oppassen, want er is misschien wat ruimte voor een schot wellicht. Inler die gaat het ongetwijfeld proberen. Nee, kan dat uiteindelijk niet doen. En speelt dan de bal naar Rodriguez. En Van Marwijk die loopt mee dat vak voor de Duk alsof hij erbij wil springen. En in ieder geval voldoende woorden heeft om te proberen Oranje tot wat meer... ...daden aan te zetten omdat Oranje redelijk passief opereert als het de bal niet heeft. En dat is nou net datgene dat Van Marwijk niet wil. De ingreep komt uiteindelijk van Nigel de Jong. Ook dat is van tijdelijk aard. Dan komt er een afstandsschot. Maar dat is geen enkel probleem voor Stekelenburg. De bal van zo'n 5, 26 meter ingeschoten door Inler. De aanvoerder van de Zwitsers. Een van de middenvelders. En dat kan Stekelenburg onmogelijk in de problemen brengen. Jij ziet het Nederlands elftal vaker dan ik althans vanaf de tribune. De discussie van Persie, Huntelaar. Hoe sta jij erin? Want ook nu zie ik eigenlijk in deze wedstrijd waarin het sowieso niet al te veel goed had. Onze vriend van Persie helemaal niet. Nou ja, ik vind juist de, de dingen die hij tot nu toe heeft gedaan, zagen er het is heel zo, weinig. Strak... Ja, maar het is zo zagen... weinig. Ja, maar hij wordt ook weinig aangespeeld. Maar wat hij doet, ziet er wel strak uit. En uh, hij oogt ook goed. Zijn, zijn aannames waren net goed, zijn passing was goed. Maar Nederland komt eigenlijk helemaal niet in de voorste lijn. En daar waar het in de voorste lijn komt, is het voornamelijk via Babel, omdat hij op snelle wat doet, want ook kuit hebben we nog niet echt, behalve een afstandsschot, in de wedstrijd gezien met Heidinga nu. En dat komt voornamelijk omdat die Zwitsers gewoon heel goed gegroepeerd staan in twee rijtjes van vier. En die twee mensen voorin, die storen in ieder geval meteen mee voorin. Waardoor Nederland ook in de opbouw wat moeilijk wordt. Met nu een goede opening van, van de Vaart richting Babel. Babel halverwege de helft van de Zwitsers. Maar daar is het ook weer druk. Dus Sneijder moet weer terug. En Van de Vaart verder terug. Dan zitten we ter hoogte van de middenlijn. Daar waren we net ook. Bal weer gespeeld naar Babel. Neemt de bal wat moeilijk aan. Waardoor Kuit eigenlijk niet meer kan doen dan hij nu doet. Namelijk de bal met een kleine omhaal. Spelend naar de keeper, daar Benaljo. Die nog heel weinig te doen heeft gehad. En dus kijken we weer naar de Zwitsers. Is het een amateurpotje boksen? Dan zou je zeggen, op punten staan de Zwitsers voor. En dan de bal even Van Bergen. Die heette toen hij nog in Nederland speelde Van Bergen. Maar die is verhuisd vanwege... De financiën en speelt nu bij de Zwitserse achterin. 4-5 mannen overigens van de Zwitserse ploeg opvallend. Spelen ook gewoon in de Zwitserse competitie. Dus dat geeft aan dat die competitie blijkbaar ook vrij redelijk in elkaar deze zit. En deze bal door het midden is zelfs uitstekend. Die wordt uh, dichtgelopen, dat gat door. Bula Roos, die vervolgens Stekelenburg om maar eens inschakelt om het uitverdedigen verder te verzorgen. En die verre bal van Stekelenburg, terwijl de vlag de lucht ingaat voor buitenspel van een teruglopende Dirk Kuit. ...betekent meteen ook het einde van deze mogelijke countermogelijkheid voor Oranje. En de bal in het bezit van Rodriguez de linkervleugel verdwenigen. Dan gaat het via Memedi. Ik heb de indruk dat wij hebben Douglas erbij gekregen met een Nederlands paspoort. Maar bij de Zwitser zijn er inmiddels ook een aantal van een andere origine zijn maar in het bezit zijn gekomen... van een Zwitserspaar Sport. Dat verklaart voor een deel natuurlijk de kwaliteit... de toename ervan bij de Zwitsers. Maar het is voor Oranje blijkbaar moeilijk voetballen. Inmiddels 32 minuten. Het publiek is er ook wat rustiger van geworden. Een of twee weefsen met moeite ingezet. Die zijn niet verder gekomen dan één vak. En toen is iedereen er maar weer bij gaan zitten. Kortom, het is lastig. Mogelijk dat naarmate het langer duurt... er mogelijk wat meer ruimte gaat ontstaan voor Oranje. En dat dan de aanvallen zoals we die kennen... Ook zichtbaar worden voor de toeschouwers. Vooralsnog is het moeilijk en staat er nog steeds 0-0. Dan ga je kijken naar degenen die er niet zijn. Uh, bijvoorbeeld naar Robbe die uh, op de training bij Bayern München gisteren weer aanpikte... en vandaag weer een uh, terugslag kreeg, begreep ik. Die is er natuurlijk niet bij. Avalai is er niet bij. Maar kijken we even naar de meest recente... dan uh, weten we dat uh, Van Bommel en Strootman natuurlijk belangrijke mensen aan het worden zijn op het middenveld. Met name voor Strootman geldt het. Van Bommel was natuurlijk altijd al belangrijk Dus wat dat betreft uh, leert uh, Van Marwijk ook wel weer veel in deze wedstrijd. En wordt het toch ook wel weer het een en ander duidelijk. Met Snijder die nu goed opent naar Boularus... die overigens heel behoorlijk uh, zijn inval heeft vanwege het feit dat Van der Wiel dus niet kon starten in de wedstrijd... ...maar het goed doet van Persie. Van Persie-Boularus. Dat is een korte combinatie. Bal moet weer terug richting Heitinga. Het is zoeken. Het is zeker zoeken met elf Zwitsers op eigen helft. Bovendien is dat een ploeg die tijdens het WK vorig jaar als laatste... ...zo'n beetje van regerend wereldkampioen Spanje won Zwitserland. Weliswaar in de groepsfase en weliswaar maar het nodige kunstenvliegwerk, Maar toch... Het is vervelend. Er wordt alles van je verwacht van Oranje. Zoals dat ook volgend jaar het geval zal zijn in Polen en Oekraïne. En ook in zo'n thuisverstrijd. Hoewel vriendschappelijk en met allerlei andere zaken die eromheen spelen in de diverse competities. Moet Oranje toch maar weer het initiatief nemen. Via Matthijssen gebeurt dat. Krijgt de bal terug van Nigel de Jong. Dan maar met de bal aan de voet richting de middellijn. Dan wordt hij opgewacht door een aantal Zwitsers. Speelt de bal in de voet van Sneijder. Die heeft een goede... Overzicht en pas in huis op Babel. Babel, terwijl zijn directe tegenstander de handen op de rug doet. doet, voorbij de tweede paal wordt gezocht naar van Persie. Die kan er niet bij. Snijder een telt te laten om in te schieten. De bal wordt dan opgepikt door van de een meter of tien buiten een strafsofgebied. Gaat die bal naar rechts naar Boula Roes. één man voor de neus. Tot twee man toe probeerde hij al eerder in de wedstrijd een hoekschop. Althans, via een voorzet voor het doel van de Zwitsers te komen. Het leverde twee keer een hoekschop op. Dit keer komt hij niet verder dan een ingooi. En ook die heeft hij genomen. En die belandt in de voet van Dirk Kuit. Kuit van de vaart is de combinatie. Nederland probeert nu Zwitserland wat meer tegen het einde. 16-meter-gebied aan te drukken. Daardoor worden de ruimtes niet groter... ...maar heb je misschien straks wel een kans met een schot uit de tweede lijn. Bal nu naar de rechterkant van het veld. Naar Boelaroes. Boelaroes van de Vaart. Van de Vaart opgejaagd door Inder. Speelt de bal even terug naar Heitinga. Heitinga. Richting Matthijssen. Matthijssen zet de hoogte van de middellijn. Kijk dan. Er is geen beweging zonder bal. Alleen Van Persie biedt zich vanuit de spits terugvallend aan. Nu ook Snijder, Die de bal dan aangespeeld krijgt via Babel. Aan de linkerkant heeft Nederland misschien de mogelijkheid. Maar zoals gezegd, het is druk. Er is steeds zeg maar, in basketbaltermen een dubbel teaming. Twee mensen van de tegenpartij tegen één die nu de bal heeft. Bijvoorbeeld Boelarous. Die heeft nu wat ruimte. Komt die bal voor? Is het Van Persie die de bal niet goed kan doorkopen? Licht die kan wegwerken. Uiteindelijk via Van der Vaart komt de bal besnijder. En die neemt hem in één keer en schiet hem anderhalf, twee meter na. Het doel van de Zwitsers. Er komt wat meer druk. Ja en Sneijder is dan wel de man die het ook probeert in zo'n situatie. En niet het zekere voor het onzekere neemt. En dan kun je nog wel eens uh, tot zo'n moment komen. Hij heeft in ieder geval de technische bagage ervoor. Hij pakt ook meteen het moment. Want een tel later staat het vervolgens meteen weer dicht. Maar het is lastig. Zeker ook om, niet alleen omdat die Zwitsers compact staan. Maar bovendien omdat toch de buitenspelers. die er nu zijn bij Oranje. naar binnen komen. Dan loop je bijna per definitie de drukte in. Dan zie je aan het begin wel dat die bal naar buiten gaat. Meestal via Snijder. Maar dan komt ook oh. Babel van binnen. Babel die nu kan profiteren. van een foutje van zijn directe tegenstander. legt die bal ook nog keurig terug. Snyder kiest dan voor de korte hoek. Daar wordt die bal geblokt. Hij kans zich voor Van Persie. Die verdwijnt naast het doel van de Zwitsers. En bijna komt Oranje op een 1-0 voorsprong. Met dank aan een zwak optreden. van de rechtervleugelverdediger van de Zwitsers. Dat is liefst. Die verslikt zich compleet in uh, Ryan Babel. Die profiteert, pikt die bal op op de hoek van het strafsofgebied. Ziet geen mogelijkheid om zelf te schieten. Laat de keuze aan snijder. Die heeft vervolgens een aantal Zwitsers voor zijn neus staan. Maar de positie van waaruit uh, Van Persie het moet gaan proberen... is zo lastig dat die bal vervolgens naast vliegt. Ja, ook dat zijn momenten die je inderdaad wel kunt zien aankomen... op het moment dat je de Zwitsers wat verder naar achteren kunt duwen. Maar die Zwitsers die hebben dat door zijn inmiddels richting de middenlijn vertrokken. Terwijl hun doelman Benaljo inmiddels de doeltrap heeft genomen. Tot nu toe dus de complimenten voor de Zwitsers. Maar het zal ook zo zijn dat de concentratie... wellicht ook zelfs ook de conditie straks iets achter begint te lopen... op datgene wat Nederland zou kunnen doen. Terwijl Van Persie terugkomt uit buitenspelpositie. Dat zie je wel vaker met sterkere ploegen. Dat uiteindelijk een keer de andere partij iets verslapt. Door wat voor reden dan ook. En dan kan dit Nederlands helft dan natuurlijk meteen toeslaan. Voorlopig is het nog niet zo ver. Want de Zwitsers bouwen de hoogte van de middenlijn aan een aanval. Schakiri staat buitenspel. Een meter of anderhalf. En daar is dan ook braafheid erbij. Meteen bij om de vrije trap te nemen. Braafheid zal de bal terugspelen richting Stekelenburg. En Stekelenburg zal hem denk ik meegegeven aan Heitinga... die uh, nu even niemand voor zich vindt. Het publiek gaat erachter staan. Want uh, men wil gewoon meer dan de 0-0... die er op dit moment na 35 minuten ruim op het scorebord staat. Matthijssen richting Heitinga. Heitinga niet de richting Van de Vaart. Van de Vaart die uh, dus, uh, ik zei het al eerder... opvallend veel aan de rechterkant staat. En dat is toch ook niet even logisch altijd... omdat uh, je graag ook een voortzetting wil hebben... van iemand met een rechterbeen. Dat is opmerkelijk... Dus de Sneijder, die daar wel een uh, rechterbeen heeft. Uh, en uh, eigenlijk tweebenig is. die de bal kwijtraakt. dus steeds aan de linkerkant staat. Balbezit nu het uh, hoofd van. Uh uh, 16 meter. Hij, hij werkt niet echt goed weg. Ienler laat zich een duwtje in de rug geven. Laat zich nog een duwtje in de rug geven. En speelt dan de bal uitstekend door. Daar komt de kans voor de Zwitsers. De Zwitsers met uh, oh, die bal die gaat zomaar in het Met Medi die kan alle kanten kiezen. En kiest dan de korte hoek. Daar waar hij in de lange denk ik veel kansrijker was geweest. En hij had alle tijd om de hoek uit te zoeken. Maar hij zoekt het zijnet. gelukkig voor Nederland weer een kansje voor de Zwitsers. Ja, het is inmiddels kans nummer drie. De eerste. Daar zaten we nog even over te praten. Achter jou. We dachten dat die Zwitsers gewoon alleen zo de bal tegen de voet had moeten laten aanrollen. Nee, Misschien... nee, hè? Dan was nee. het voldoende geweest ja. vermoedelijk, om Zwitserland op een 1-0 voorsprong te krijgen. Dit levert een, uh, wat er nu gebeurt een ingooi op wilde ik zeggen voor Oranje. Van Persie laten uh, verder de grens echter voor wat het is omdat hij ziet dat hij de andere kant op vlacht. Het gebeurt al om een meter of twintig uh, over de middenlijn op de helft van Zwitserland. Acht minuten voor rust, nog steeds bij een 0-0 stand en het is de linksback Rodriguez. Die die bal heeft ingegooid. Geeft dan vervolgens aan omdat hij het niet al te best doet. Dat uh, die bal zou hebben moeten worden doorgekopt. Dat is niet gebeurd. Waardoor Oranje bal bezit heeft. Via Heidinga en Martijse Oranje bal bezit heeft. Dat van, van de Vaart en de jonge Jack. Dat maak je ook mee. Dat zijn ook posities voor Strootman en, uh, en Van Bommel. Van Bommel uh, ja. Levert dat nog... Uh, een echte clash-up in de zin van wie komt er uiteindelijk de speler voor dan met Strootman en Van Bommel denk jij? Die spelen af aanstaande dinsdag 100% zeker. Met de balbezit voor Snijder en misschien in de toekomst ook wel terwijl Babel nu de bal van de borst af laat gaan. En dat toch wel een kansje was voor Oranje in de korte combinatie met Snijder. Maar ja, Van Bommel is natuurlijk een zekerheid. Ja. Want Strootman als hij zich zo blijft ontwikkelen is het oogappeltje. En terecht ook van Van Marwijk, die ziet echt een grote speler voor de toekomst. Dus wat dat betreft uh, zal het uh, moeilijk worden voor Nigel de Jong, voor Van der Vaart. Ja, Als iedereen er is, die discussie hebben we natuurlijk al vaker gehad... Ja. als inderdaad Robben fit is en als Avala terugkomt... Ja, dan wordt het natuurlijk dringen. En Huntelaar zal ook niet zomaar uh, willoos op de bank willen blijven zitten. Kortom, dat zal uh, een klus worden voor Van Marwijk... die nu toch moet constateren na 38 minuten in deze wedstrijd... en de wedstrijd tegen Zweden als meest recente... dat het dominante bij Nederland een beetje weg is op dit moment. Maar je kan zeggen, het is vriendschappelijk en bij Zweden stond er niks meer op het spel. Maar toch... Maar toch, inderdaad, dan moet uiteindelijk, als het goed is, de extra klasse die Oranje heeft ten opzichte van de Zwitsers naar rust in ieder geval, zijn, moet, wordt, moet worden verzilverd. Laten we het daar maar op houden. Balbezit voor Frey. Frey heeft die bal op zijn aanvoerder gespeeld. Inler, Zwitsers aanval, loopt door inmiddels via Chaka. Die heeft die bal breed gespeeld. Veel Zwitsers, opvallend genoeg op de helft van Oranje. Daar zit Van der Vaart dan tussen. Douwt meteen met een arm een tegenstander van zich af. Snijder. Denkt dan in één beweging de vooruit te kunnen vinden. Dat vindt hij ook wel. Maar daar vindt hij ook meteen een Zwitser die daartussen zit. Roux is inmiddels de man, de man van Arsenal die de bal heeft. En zo blijken de Zwitsers een onaangename tegenstander in de goede zin van het woord. Zeker als in plaats van steeds de bal vooruit ook een enkele keer zoals nu wordt gekozen voor de bal achteruit. Dan is Oranje net een meter achteruit gestapt. en heeft de Zwitsers het doelman de bal in bezit gekregen. Van Marwijk nog steeds niet tevreden. Eén hand in de zak. De ander af en toe wijzend. en ook nog steeds dingen roepend langs de zijlijn. Kortom een niet al tevreden Bons Zes minuten voor rust bij 0-0. Nou, wat het meest pijn moet doen is dat de Zwitsers steeds tussen de linies door kunnen lopen. En uh, dat is iets wat Nederland nog niet zo vaak heeft gehad. Want het middenveld staat meestal goed. Achterhoede komt daardoor ook bijna nooit echt in de problemen. Maar de Zwitsers kunnen zoals nu ook blijven combineren. En Van Marwijk begint zich daar heel langzaam aan te ergeren. Want dat zie je ook. Gezien zijn driftige gebaren en het feit dat hij nog niet is gaan zitten. En steeds verder in zijn vak naar voren komt. Als hij uh, de man die straks binnen de lijnen moet komen om het zelf dan maar te doen. Want hij, uh, hij vindt het niet leuk. Balbezit uh, aan de rechterkant van het veld met Liechtenstein. Halverwege de helft van Nederland. Nu heeft teruggespeeld richting de middenlijn met Juru, Juru op zijn beurt uh, door richting uh, Saka die uh, even terug uh, is gevallen. Dan uh, weer het balbezit. En ze mogen gewoon blijven het wel, ja. combineren. Het gaat maar door met Meddy. Nu uh, de bal uh, voorgegeven en krijgen we wel of geen corner? Ja, we krijgen wel een corner. Stekelenburg denkt, niemand ziet het, maar de grensrechter ziet het absoluut of de assistent scheidsrechter, zoals het zo mooi heet. In onze tijd heet het gewoon op een grensrechter om. Maar in ieder geval uh, is het een volgende corner voor de Zwitsers. De tweede, Nederland weliswaar vijf. Maar tot nu toe, Zwitsers echt beter dan Nederland. Overigens denk ik, jij maakt een onderscheid terecht tussen grensrechter en assistent scheidsrechter. Ik denk sinds de naamsverandering en de extra taken die ze erbij gekregen hebben, dat het alleen maar lastiger geworden is. En dat het uh, begrip grensrechter en gewoon letten op buitenspel al moeilijk genoeg is. Ja. Eigenlijk zouden we daar naartoe terug moeten. Ik vrees dat dat niet meer gaat gebeuren. Zeker niet omdat de heren ook tegenwoordig allemaal oortjes hebben. En elkaar dan ook nog anderhalf uur aan het praten houden. Daar komt een indraai in de hoekschop. Stekelenburg blijft staan. Kuit verdedigt mee uit. Snijder pakt die bal op. Heeft wel twee Zwitsers in de rug. Sterker nog, de voorste Nederlander wordt nu zo'n beetje van de vaart. Maar ook die is niet veel verder gevorderd dan halverwege eigen helft. En ziet daar maar eens uit te komen. Dat doet Snijder uiteindelijk slim. Door die bal via een tegenstander over de zijlijn te spelen. Maar waar Oranje steeds verder naar achteren stapt. op het moment dat Zwitserland de bal bezit is. Maakt van Marwijk nog juist het gebal van duik op de bal. Stap vooruit en probeer snel in balbezit te komen. Dat ontbreekt bij Oranje al bijna drie kwartier lang. Want we zitten nog maar vier minuten van de rust. Nog steeds met een 0-0 tussenstand. 0-0 tussenstand terwijl de bal over de zijlijn is gegaan. En de Zwitsers op een meter of 15 over de middenlijn Aan de rechterkant van het veld met Liegsteiner een inworp kunnen gaan nemen. Tikken de minuten weg met het balbezit weer voor de Zwitsers. Met Saka. Saka naar Shakiri. Shakiri raakt hem kwijt. Dan via Nigel de Jong de bal even terug. En dan is er een overtreding begaan. Tegen Nigel de Jong door de Shakiri En is het balbezit dus voor Oranje met Matthijsen. Matthijsen uh, heeft ook nu zoiets van... Uh, ja, er loopt uh, eigenlijk helemaal niemand vrij. Dus gaat die man maar breed. Terwijl Van der Vaart zich aanbiedt. Van der Vaart uh, loopt er nu in de laatste lijn. Daar is het natuurlijk vrij makkelijk om aan de bal te komen. Een lange bal richting Babel kan kansrijk zijn. Waar het niet dat Liegsteiner een kleine overtreding die niet wordt bestraft maakt. En Shakiri speelt allemaal in het hart van de verdediging richting Van Bergen. Van Bergen kijkt en uh, niet naar Rodrigues uh, speelt de bal diep. Maar er zit ook weinig gevoel aan waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Heitinga ter hoogte van Kees Jansma kan gaan ingooien. Ja, die pakt wel de goede bal uh, Heitinga. <laughs> Het is overigens opvallend en misschien historisch gezien niet eens zo gek dat het 0-0 staat. Omdat de ploegen elkaar tot nu toe 32 keer troffen. Ieder won 15 keer. Dat vond ik een opmerkelijk getal toen ik dat las. Slechts twee keer een gelijkspel. Maar het geeft dus wel aan dat in de loop der jaren Nederland de nodige moeite heeft gehad met de Zwitsers. Laten we wel vaststellen dat het gaat tussen de huidige nummer 2 en de huidige nummer 18 van de FIFA-ranking. In dat opzicht is het verschil wel enorm geworden. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat die Zwitsers na een kleine drie kwartier terwijl ze ter hoogte van de middenlijn de bal hebben... denken van waarom gaat Oranje nou wel naar het EK en wij niet? Ja, dan moet je ook in de wedstrijden waarin het er om gaat echt je best doen. Inler, de aanvoerder. Nu wacht Oranje af, komt Babel, stapt vooruit. Braafheid geeft zijn tegenstander dan toch weer een beetje de gelegenheid om de bal aan te nemen. Maakt vervolgens een overtreding. En dan blijft het resultaat dat het nog steeds een balbezit is voor de Zwitsers via Djur Jourou, rustig aan, meter of tien voor de middellijn. De linkervleugelverdediger Rodriguez is hem is al opgedoken ver op de helft van Oranje. Maar die bal gaat via Von Bergen een andere kant op. Dan krijgt Von Bergen de bal weer terug. En zolang dat mag en zolang Oranje daartoe de ruimte laat en de tijd laat... zullen de Zwitsers in deze eerste helft in ieder geval hun deel van het balbezit meepakken. Weliswaar nog steeds doelpuntloos met Inler aan de bal. Inler steekt de bal binnendoor naar achter Bravheid. Die zich net kan herstellen voordat Shakiri uit zijn rug wegloopt. En uh, is er uh, een uh, gevaarlijk moment. Het was overigens zelfs Liegsteiner, de rechtsachter, die helemaal mee naar voren was gekomen. Waardoor uh, de corner nu wel genomen kan worden door Shakiri. Want uh, eens zal hij toch wel aan de bal komen als ik hem benoem. Met nog ruime minuten spelen. Shakiri met de corner aan de rechterkant van het veld. Maar het belangrijkste, denk ik, wat Hietveld heeft gezegd. Jullie spelen weliswaar tegen een goed land. Een land dat tweede is geworden tijdens het wereldkampioenschap. Maar ook die hebben een vader en een moeder, die jongens. Dus gewoon geen ontzag tonen eigen spel spelen. En dat doen de Zwitsers. De corner, kort genomen. Shakiri draait die bal in, de rand 16 meter. Djuru uh, werpt de bal verder met het hoofd in het 16 meter gebied. Kan er uiteindelijk uh, geen voordeel uithalen. En dan Babel die de bal meegeeft richting Van de Vaart. Van de Vaart met Inler. Inler uh, speelt dan de bal over de zijlijn. En Van de Vaart gaat uh, in inworp nemen een meter of 15. <lacht> dat uh, het, uh, ja, ja dat, uh, hij wilde <lacht> verder nog 15 meter over de middenlijn en is het uiteindelijk Belarus die de inworp gaat nemen. Terwijl bijvoorbeeld van persie aangegooid zou kunnen worden. Maar die loopt nu weg van de bal. Daar waar hij een meter naar voren bereikbaar was geweest. Balbezit voor de Zwitsers. Inler. Inler achtervolgd door Van der Vaart. Versnelt aan de bal. De captain van Zwitserland. Aan de rechterkant van het veld, liefstijden wordt niet aangespeeld. En dus wordt er gekozen voor de bal richting Zemai. En dan verder naar links. Ja, en de achtervolg door Van der Vaart daar zou ik van willen maken. Van der Vaart loopt een stukje met hem mee en denkt dan <laughs> het zal wel met Inler. Het houdt overigens wel in dat de Zwitsers nog steeds de bal hebben via von Bergen. En we op deze manier rustig richting de Rust gaan. Ik denk dat er hooguit een minuutje zal bijkomen vanwege de blessure die op uh, Heitinga opliep in de botsing met zijn doelman uh, Stekelenburg. En die Zwitsers die, uh, voelen zich steeds meer thuis in de Amsterdam Arena. Er komt nu een schot van afstand. Dat wordt eruit gehaald door Matthijssen. En dan is het rust. Precies op 45 minuten was het, zoals altijd, Jack. Wat mij betreft, een genoeg om naast je te mogen. Ja, fijn, jongen. Niet alleen die tien jaar, maar ook op deze avond. En stelt het fluitconcert in ieder geval niet onze samenwerking. Veel plezier naar rust. Er staat in afstand. Leo Driester straks in de tweede helft. En wij gaan kijken hoe het bij de andere wedstrijd is.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 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1. Radio 1, het NOS-journaal. Het is 10 minuten voor half 10. Trudy Vendrig met het uitgestelde NOS-journaal. In Turkije worden al zo'n drie uur 19 mensen op een veerboot gegijzeld. Een schip werd voor de kust van Ismit gekaapt en is inmiddels in de buurt van Istanbul. Volgens de minister van Transport zijn er maximaal vijf kapers aan boord... die zeggen te behoren tot een radicale Koerdische groepering. Ze zouden een bom bij zich hebben en contact eisen met de Turkse media. Een paar weken geleden begon het Turkse leger een nieuw offensief... tegen de Koerdische PKK in het oosten van het land. Aanleiding was een PKK-aanslag op Turkse legerposten... waarbij 24 doden vielen. De Mexicaanse minister van binnenlandse zaken Blake is omgekomen bij een helikopterongeluk. Het toestel crashte vlakbij Mexico-Stad. De helikopter vervoerde in totaal acht mensen. Niemand heeft de crash overleefd. Minister Bleek was de rechterhand van president Calderon en werd gezien als het boegbeeld van de strijd tegen de drugscriminaliteit. Hij was op weg naar een vergadering met officieren van justitie toen de helikopter neerstortte. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk.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 Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het noordoosten kan het licht vriezen. Morgen overdag vooral in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond, we zitten in de rust van nederland zwitserland 0-0, vriendschappelijke wedstrijd. Op andere velden in Europa gaat het wel degelijk om iets. niet meer. Playoffs vanavond en dinsdag. Returns laten we even de uitslagen erbij pakken. De 64ste minuut, Bosnië, Herzegovina, Portugal nog altijd 0-0. Tsjechië, Montenegro, de 49ste minuut. Vier minuten na de pauze dus 0-0. Estland tegen de Eerste Republiek, Ierland kortom. Dat is na 37 minuten 0-1 geworden. Die goal viel in minuut 13. Is gemaakt door Keith Andrews na een voorzet van Megidi... Speler op huurbasis momenteel actief bij Ipswich Town. De doelpunten maken daar Andrews. Belangrijk dus voor de Ieren. Zou de zomer weer een keer naar een groot toernooi kunnen gaan. En dan natuurlijk Turkije tegen Kroatië. Het stond 0-2. 2-0 voorsprong voor de Kroaten tegen de ploeg van bondscoach Guus Hiddink. Die tweede werd in groep A. 3-0 de achterstand momenteel voor Hiddink. We spelen dus in de tweede helft inmiddels. En daarin viel ook de goal de 51ste minuut. Dat is zeven minuten geleden... Een vrije trap van Serna. Stijf aan de zijlijn bijna. Een meter of twintig van de achterlijn van Daan. Serna zelf neergelegd en de voorzet kwam. Luca daar met een kopbal op de rand van ja, buitenspel zou je kunnen zeggen. Dook achter alles en iedereen van Daan opeens op voor Volkan Demirel. Een doelman die steeds maar in zijn goal blijft staan. Het was echt een heel koud kunstje voor deze Luca om de bal van heel dichtbij heel hard in het Turkse doel te laten landen. En ja, met een klein uur op de klok, een 3-0 achterstand op zak... dan weet je toch bijna zeker dat het met een wedstrijd in Zagreb komende dinsdag... een onhaalbare kaart geworden is. De magie lijkt er een beetje vanaf wat dat betreft bij Guus Hiddink... die ook al misgreep bij het wereldkampioenschap... met de Russen het daarvoor wel goed deed op het Europees kampioenschap... door Nederland uit te schakelen. Maar dit voelt als over voor de Turken als de Kroaten er tenminste in slagen om verder geen gekke tegenkost te krijgen. Er kwam in de rust een nieuwe man, die heette Turren bij de Turken. Toen dachten we nog, nou als dat naar Turks is voor toren, voor doelpunten komt het allemaal wel goed. Maar het lijkt erop dat het niet goed komt en dat daar twee mensen misschien tevreden mee kunnen zijn. Misschien wel Johan Cruijff, die Hinnink wel naar Ajax eh, lijkt te willen halen als een soort algemeen directeur. Ja, mevrouw Hinnink weet nu in ieder geval zeker dat Guus normaal gesproken van de zomer gewoon lekker een paar weken thuis zit. I understand no, Al in toeval zijn. Ray Charles en hit the road Jack. Uh, Jack hoort het niet, want die zit een beetje te dansen op de tribune, zie ik. Nee, hij zit er met Leo Driessen, die inmiddels de plek van uh, Rondrijk heeft ingenomen. Zometeen dus Leo Driessen en Jack van Gelden in de tweede helft. En hoe weet ik dat? Ik kan het zien namelijk op www.nos.nl. Even doorklikken naar de sport en uh, dan vindt u het vanzelf. Goed, het is de grote vraag die de Nederlandse turnwereld bezighoudt. Want wie mag er straks naar de Olympische Spelen? In uh, januari is het kwalificatietoernooi in Londen. Maar daar kan Nederland één Olympisch ticket verdienen. Ja, en dan is de vraag, wordt het Epke Zonderland of uh, toch Jeffrey Wammers? En wat wordt precies de procedure? Ook niet heel onbelangrijk. Terwijl Epke Zonderland in Heerenveen uh, fanatiek traint op de meerkant, kiest Jeffrey Wammers voor een verblijf in het buitenland. hoort u in een bijdrage van Edwin Cornelissen. U hoort het, we zijn in Duitsland. In Stuttgart om precies te zijn. Wat is daar? We zijn bij het STB-DTB-progaal. Dat is een landenwedstrijd. En uh, daar moet u niet te min over denken. Want hoeveel mensen zitten er hier op de tribunes? Ik neem aan zo'n 4000 zuschouwen, ongeveer. En al die mensen kunnen onder meer in actie zien. de van de Jeffrey Hij is in voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi, Het test-event dat in januari wordt gehouden. Zijn laatste strohalm als het gaat om de Spelen... Ja, we hoorden vorige week van Ekke Zonderland, die ervoor kiest om in Heerenveen te trainen op de Meerkamp. Dat moet ook wel, want dat heeft hij een tijd niet gedaan. En Jeffrey, ja, jij kiest dus voor wat anders. Jij kiest voor wedstrijden. Hè? Nee, dat valt wel mee. Ik wil wel uh, in het wedstrijdritme blijven inderdaad. Maar dit is ook mijn eerste wedstrijd sinds het WK. Ja, het is nu twee maanden voor het test-event. Toch eventjes kijken van uh, waar sta je en waar... Uh... Moeten we nog gaan werken, zeg maar. We begroeten onze athleten, de 29e dtp pokale in de Porsche Arena in Stuttgart. En we zeggen: herzelijk welkom, welkom, John de Athletes. Voorbereiden dus op het test-event. Maar tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk wat nou eigenlijk de regels zijn voor kwalificatie voor dat test-event. En dan, precies op het moment dat Jeffrey Wammes in de ringen hangt. Mil, de Turmont heeft de weg naar het test-event bepaald. De opvallendste Alinea, sporters die op het WK in Tokio aan de NOC-NSF-normen top 12 van de wereld hebben voldaan, hebben voorrang boven sporters die dat nog niet hebben gedaan. Dat lijkt goed nieuws voor Jeffrey Wammers. Ja, inderdaad, dat, uh, dat bevestigt toch wel een beetje dat, uh, dat de kans dat je daar aan meedoet uh, gewoon heel groot is. Ja, Eigenlijk geeft het gewoon aan dat jij en Epke degene zijn die dat test-event moeten gaan doen, toch? Ja, dat, dat maakt het wel heel duidelijk, ja. Het lijkt dus goed nieuws voor Jeffrey Wammers. Maar bondstrainer Bram van Bokhoven heeft toch wel zijn bedenkingen bij de regel die nu verzonnen is door de Turnbond. Als je had willen kijken naar de top-12 kandidaten, uh, dan had je dat voorafgaand aan de WK uh, bekend moeten maken. Zodat sporters zich daarop kunnen instellen. En hadden misschien Spartas wel andere keuzes gemaakt. Kijk, als je achteraf procedures maakt, dan uh, uh, kun je... Kun je daar mooi vorm aan geven. Alleen um, soms kun je wel iets willen, maar het moet wel ook recht doen aan, aan de hele Nederlandse turnspart. En uh, uh, ja, dat vind ik dus in dit geval niet. Ondertussen gaat de wedstrijd die Stuttgart door. En dan? Opnieuw een mail van de Turnbond waarin dit keer wordt ingegaan op het traject na het test-event. Vooropgesteld dat Epke Zonderland en Jeffrey Wammes allebei aan de internationale normen hebben voldaan op het test-event... mag de bond vervolgens kiezen wie er naar de spelen mag. En het selectiecriterium is simpel. Medaillenkansen. Leg de erelijsten van Wammes en Zonderland naast elkaar en het is duidelijk dat Wammes in het nadeel is. Ja, en ik, ik, heb, ik hoorde net inderdaad uh, dat ze dan ook gaan kijken naar het verleden van... Uh, hoe er is gescoord en zo. Wat mij dan uh, met name bezighoudt is uh, hoe beoordeel je medaillekansen na dit WK. Waarom wordt er naar geschiedenis gekeken en niet... Vanaf het moment dat de nominaties vergeven zouden worden, en dat is de WK Tokio. En ik denk in sport dat je, dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd, zeg maar. maar zelfs als je naar het WK in Tokio kijkt en je kijkt naar de klasseringen, dan is Epke met zijn rekstokplek, vijfde werd hij, nog altijd hoger geëindigd dan dat jij op sprong eindigde. Ja, dat wel. Maar ik denk, je moet naar plekken kijken, maar je moet in turn ook zeker weten naar cijfers kijken. Want dat, ligt, dat kan heel dicht bij elkaar liggen, zoals vaak op sprong.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 Nou, ik denk dat ik dan gewoon weer eventjes alles op rijtje moet gaan zetten. Maar ik denk zeker dat ik nog niet, uh, nog niet klaar ben met deze sport. En dat 2016, uh, ja, daar ga ik uh, zeker nog naartoe werken. De turners dus. vechten voor hun laatste kansen voor de Olympische Spelen in Londen. Uh, Turkije misschien ook wel bezig aan het vechten met de voor de laatste kans. Ragnar. Geldt misschien ook wel voor de bondscoach. Geldt misschien ook wel voor de bondscoach van de Turkse Guus Hiddink. Want nog een kwart wedstrijd op de klok. Die 3-0 achterstand. Die bikkelharde stand. In het voordeel van de Kroaten nog altijd op het scorebord. En eigenlijk kan uh, Turkije daar weinig tegenover stellen. We hebben een uh, schot nog gezien. Een keer gevaarlijk van... Uh, Rakitic niet zo heel lang geleden. Daarvoor een uh, bal die er nog bijna via een verdediger van de Turken inging. Een eigen doelpunt zou dat zijn geweest. En de Turken slagen er maar niet in om een uh, vuist te maken voorin. Scoren verschrikkelijk moeilijk krijgen dus makkelijk doelpunten tegen. En inmiddels, het is uh, niet helemaal goed te verstaan. Maar ik heb begrepen dat het in het stadion wel degelijk uh, heel goed te horen is. Er schijnt massaal gevraagd te worden zo inmiddels door het uh, publiek. Om het uh, ontslag van Guus Hiddink. Ja, zo gaat dat in dat soort landen natuurlijk als je al... Uh, met 3-0 achterstand de, uh, ja, de return in moet gaan komende dinsdag. Het er eigenlijk allemaal niet goed uitziet, ook niet in het veld. Dan uh, gaat het publiek zich uh, laten horen. En dan moet je je bijna gaan afvragen, zou die dinsdag nog op de bank zitten? Of zou uh, Guus Hinnik misschien al voor die tijd te horen krijgen van... joh, we proberen nog één keer wat met een ander, want zo goed stond hij er al niet op. Een aanval nu van de Turken via de linkerkant van het veld. Maar ja, dan hopen ze misschien op een corner. Die komt er niet. Er komt gewoon een keeperstrap voor Stipe Pleticosa. Een keeper die in Rusland speelt al sinds jaren drag. op goal staat bij de Kroaten. Die met 3-0 leiden. Hidding dus nog meer dan ooit onder druk. En ja, je zou normaal gesproken zeggen Kroatië, vul maar in voor het Europees kampioenschap. Hoewel er dus komende dinsdagavond nog een wedstrijd aan zit te komen in Zagreb. Say what you want to Jack I'm gonna get my baby back Trouble came right away Now you say she gonna stay Got fed up, hit the street Left without a word to me Oh, you don't know How that girl could touch my soul You say what you want to Jack I'm gonna get my baby back Know my name, say there's only me to blame. It's gonna rain, it's gonna shine. Gotta stay between the lines. Rolling down a lonely road. You say I should let it go. Wish you would. Come on down. If you need, I'll come around. You say what you want to, Jack. Petty, sterft langzaam weg. Jack, daar had hij het over. Jack gelden natuurlijk opgedragen aan hem, aan iemand anders. Uh, die heeft inmiddels Rondrijk ingeruild voor Leo Dries. En, nou, daar gaan we volgens mij helemaal back to die eties, heren. Ja, dat is leuk, uh, Leo. Van wanneer tot wanneer hebben wij samengewerkt? Uh, van half negen tot kwart over negen. <laughs> Gids alweer. Ja. Dat was de eerste keer. Nee, van 1987 tot 1994. 94. heel goed. Nou, begin maar, nee, ik ben benieuwd. Ja, het Nederlands Elftal is begonnen aan de tweede helft. Hartstikke leuk dat u het nog steeds meeluistert. Geen wijzigingen bij Zwitserland en ook niet bij het Nederlands Elftal... waar nu een vrij trap in het voordeel van Nederland wordt gegeven... omdat snijden wat onheus wordt bejegend. Er wordt wat vreemd gekeken door menig Zwitser. Maar die vrije trappen is inmiddels al genomen. Babel vanaf de vleugel gekomen nu vanaf het midden. Dan de bal naar de rechterkant gespeeld naar Heitinga. Bal naar de rechterkant een meter of tien over de middellijn. Boularoes die weer terug moet zoals dat wel vaker is gebeurd. Ook in de eerste helft. Waarin het Nederland, laat ik het netjes zeggen, niet altijd gelukt is om flitsend een opening te vinden Jack. Nee dat klopt. Nederland is zoekende. Omdat de Zwitsers gegroepeerd spelen in die 4-4 zone die Nederland steeds tegenkomt. Zoals ook nu Juru. Met zijn teamgenoot Van Persie. Van Persie kan die bal wel binnenhouden. Maar Giroux en Van Persie vechten om de bal. En uiteindelijk gaat hij dan richting Braafheid. Braafheid naar Naatje de Jong. Halverwege de helft van de Zwitsers. Draait daaruit terug. En geeft dan de bal richting Matthijsen. Matthijsen kijkt richting Heitinga. Heitinga speelt de bal over de middags van het veld. Doet hij niet. Speelt hem richting Matthijsen Waar Van der Vaart een aantal keren om de bal vraagt. Maar wordt ingekapseld door een aantal Zwitsers. Via de jong die nu wat meer aan de linkerkant speelt. Richting Snijder. Snijder naar de jong. De jong terug richting Matthijsen. Het zou moeilijk worden voor Nederland om een opening te vinden. Omdat de Zwitsers gewoon taai verdedigen. En tot nu toe ook nog geen moment van verslapping hebben getoond. Nee, Chaka en Mimbedi, de twee aanvallers, staan daar rond de middellijn te wachten. Op wat Nederlandse verdedigers in diepzienigheid kunnen bedenken. Maar het is voorlopig steeds kort page. Middenvelders die de bal komen halen zoals de Jong nu doet. Dan kan hij wel naar de rechterkant spelen, naar Boularus. Die heeft ook wel wat ruimte. Als Kuit dan beweegt, dat doet Kuit. Maar Kuit heeft niet de flits en de snelheid om dan ook met deze tegenstander voorbij te gaan. In dit geval Stefan Bergen, Stefan Bergen. Hij eh, tikt die bal over de zijlijn. Betekent wel dat Nederland de hoogte van het Sasselgebied een ingooi mag nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Weer Kuiten die de bal nu eh, weer teruggeeft aan eh, Van der Vaart. Maar het is ook voor Van der Vaart zoeken daar aan de rechterkant. Waar Nederland dan praktisch vanuit de stilstand nog iets moet gaan bedenken. En dat eh, lukt Boularoes niet. Hij houdt er dan nog wel via... Rodriguez een ingooi aan over. Een beetje ter hoogte van de cornervlag Een meter of twee van die cornervlag vandaan. Waar Boularoes nu vraagt of het hier goed is. Ja, Kuit biedt zich aan. Doet dat snel. Boularoes terug. Die heeft nu de tijd om een bal voor te geven. Zou je zeggen nee. Dan gaat het weer zo lang duren dat die bal uiteindelijk bij Kuit komt. En Kuit plaatst hem dan niet bij Snijder. Maar over de, de zijlijn. Om er aan te geven hoe moeilijk het is voor Nederland om wat te vinden. Want daar waren Kuit en Boularoes toch zeker een minuut bezig om een oplossing te bedenken. Maar die kwam er maar niet. Die komt er ook niet. Het balbezit is uh... Overigens nu voor het Nederlands elftal met Heitinga. Heitinga richting Stekelenburg. Stekelenburg wordt een beetje opgejaagd. Niet meer dan dat, want die bal wordt er om en mee die heen gespeeld. Maar de Zwitsers doen hetzelfde eigenlijk als in het begin van de eerste helft. Meteen storen op de helft van het Nederlands elftal. Stekelenburg moet die bal dan ook heel snel naar voren trappen. naar dan niet goed over. Shakiri ook niet. Maar dan is het herstel. En Shakiri dan tussen twee man door. Raakt de bal kwijt. En dan is het uiteindelijk Stekelenburg die hem kan pakken. Stecklenburg die even de tijd neemt. Aan de linkerkant wacht Babel, aan de rechterkant wacht Kuit. Iedereen wacht eigenlijk, maar dan gaat het kort naar Matthijsen. Matthijsen die dan niemand bij zich heeft, maar ook... Niet echt een medespeler kan vinden. Het is praktisch voetballen vanuit stilstand. En dan is het voor de verdedigende partij, dat Zwitserland toch eh, de meeste tijd is. Altijd wel weer wat makkelijker. Babel heeft hem nu gekregen. Braafheid. Probeert dan de bal snel in te spelen naar Snijder. Snijder weer terug naar Braafheid. Snijder, dat gaat wel snel. Maar het is allemaal maar een paar meter over de middenlijn. Nu zelfs weer helemaal terug. Omdat de bal via Saka, Saka over de zijlijn gaat. En Nederland dus wel mag ingooien. En dat dan ook doet via Braafheid. Braafheid zou kunnen. Zoeken, ja, zoeken, dat doet hij ook. Babel gevonden, maar die heeft meteen een Zwitser in de nek... In dit geval Inler, de aanvoerder. En die plaatst de bal weer over de zijlijn. Ze wordt het wel saai. Ja, het tempo komt niet in de wedstrijd. Nee. Nee, en Nederland zelf heeft gewoon mooie moeite. Misschien dat die bal nu bij Van Persie komt. En die kan er ook niet bij komen. Uiteindelijk komt hij dan bij Babel terecht. Die er ook niet goed uh, aan kan komen. Liefsteiner schiet dan de bal hard naar voren. uiteindelijk, uh, Matthijs, en het komt u wel, wint. Met een uh, Snijder de bal meteen goed aanneemt. Maar niet goed aangespeeld krijgt van Babel. Overname dan. En de overtreding van Snijder. Die uh, een uh, theatraal gebaar maakt dat hij dat echt geen overtreding vindt. Tchemadis uh, vindt uh, van wel. En sterker nog, de scheidsrechter. Dat vindt het ook. Waardoor uh, het balbezit is voor de Zwitsers. Die krijgen dan een vrije trap. Genomen door Ingler. Uh, die de bal even rustig uh, terugspeelt. Dan krijgt de Juru de bal. Die heeft maar even last uh, van Pessie. En zo kan uh, Zwitserland weer uh, heel rustig opbouwen. Voor zover ze dat al willen. Want Nederland zakt wel iets te ver terug. Waardoor Zwitserland een paar meter over die middenlijn. Wat hebben, zou hebben kunnen bedenken via Saka. Maar die kan de bal niet raken. Mag Nederland wel weer gaan gooien. Ik heb de eerste helft uh, ja, de eerste paar minuten wel. Uh enthousiast zitten kijken, maar daarna zakt het wel in. Het, het komt zakt ontzettend in. Hè? Nee, het probleem is als dat in het begin zo is, dat je er heel moeilijk nog een ander tempo in kan gooien met Van Persie, die nu misschien snelheid heeft. Van Persie, Babel. Babel richting 16 meter gebied, schiet die bal, wordt weggeketst en uiteindelijk komt er bijna het doelpunt. Het scheelde ontzettend weinig, want Van Persie die geeft wel richting met de kopbal. We moeten iets achterkomen, dus kan niet de knik maken, maar moet hem helemaal vanuit zijn nek halen. Overigens heeft de keeper Bernaljo nog alle moeite om die bal ...tussen de palen weg te houden. Dit is de corner voor Nederland. De eerste in de tweede helft. De zesde in totaal. Kort genomen Snijder en kuit. De bal komt voor. Komt hij daar dan inderdaad? Nee, komt hij net niet. Maar het is wel de volgende corner. Die dan helemaal aan de andere kant genomen kan gaan worden door Van der Vaart. De bal werd als laatste geraakt door Rodriguez Van Van Zurich. Uit de hoekschop zal Van der Vaart proberen de bal met links aan de linkerkant te laten indraaien. Dan op de rand van de sessie staat Heidingaad. Babel komt nu ook ingelopen. Komt die bal niet goed voor? Wordt weggehaald en teruggebracht door de Jong. De Jong bij Van de Vaart. Van de Vaart naar de mee opgekomen Boularousse. Maar die heeft daar moeite om de bal te controleren. door de bal weer kan worden weggewerkt. In dit geval door Djemayi. Waardoor de Zwitsers weer uit de problemen zijn. Voor zover ze ze al hadden. Die komt wel van Persie, dat was wel aardig. Dat was een aardige bal. Dat was ook een aanval waarin wat snelheid zat. Waarin Van Persie hem eigenlijk zelf opzette en Babel voor het extra gevaar kon zorgen. Voorlopig overigens bij het Nederlands elftal nog geen spelers die zich aan de zijkant aan het opwarmen zijn. Dus ik denk dat Van Marwijk zoiets heeft van laat dit maar lekker staan. En we zien wel waar het schip strandt om een aantal spelers gewoon 100% fit te houden voor de wedstrijd. Aanstaande dinsdagavond om half negen in het stadion in Hamburg. Waar we op 21 juni 88 toch een hele gedenkwaardige wedstrijd hebben mogen meemaken. Balbe zit in ieder geval nu weer voor de Zwitsers. Overtredingen begaan. Benaljo de keeper komt daarvoor uit zijn 16 meter gebied. En Nederland groepeert zich evenals de in de Zwitsers inmiddels zo rond de middellijn. Bernaljo gebaart ook naar Liebsteiner van... Uh, je hoeft niet meer aan de rechterkant te blijven staan. Dus alles kruipt nu samen in een uh, heel klein vierkant... zo rond die middellijn aan de rechterkant in de verdediging... bij het Nederlands Elftal, waar het wel gewonnen wordt door Matthijssen. Matthijssen, Inler die neemt dan over, uh, wordt opgejaagd door Kuit. Kuit kan niet aan de bal komen. Inler zijn dus, twee man door uh, houdt het balbezit... en uh, speelt hem dan uiteindelijk niet goed door... Dan moet Babel de bal terugspelen richting Stekelenburg En Stekelenburg ramt de bal dan weer naar voren. En zoals gezegd eerder in de eerste helft. Dat is altijd een prooi voor een verdediger. Zoals in dit geval ook. Van Bergen die denkt, nou, lange halen snel thuis. En dan is het Boularoes die de bal bijna tekort kopt. Waardoor er een kleine mogelijkheid ontstaat voor Saka, Maar Saka kan er niet bij komen. En het bal bezit voor Matthijssen. Matthijssen door naar de jong. Maar de jong wordt ook meteen weer fel op de huid gezet. Dat was de bedoeling door Zemay. Dus moet de jong weer terug, krijgt hem nu wel weer een iets grotere vrijheid. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Maar aan de linkerkant verderop dan Braafheid wacht. Waar daar verderop dan Babel wacht. En de snijder als enige eigenlijk nu naar de bal toe komt. Ook even gecombineerd heeft met de jong. En die probeert dan diep te spelen in de richting van Babel. Maar dat is nou niet echt de aangewezen. ...om zo'n paas over 40, 50 meter te versturen. Het lukt dan ook niet. En de Zwitser's nemen dan alle tijd om de bal weer in het spel te brengen. Toch maar een paar wissels, denk ik, Jack, om nog wat in die wedstrijd ja, te maken. Ja, ik weet niet wat hij doet. En ik zit ook te denken aan de waarde van degenen die er niet bij zijn... ...wordt naarmate deze wedstrijd voor dat steeds groter. Omdat je zoiets hebt van, oh, die is er niet bij en die is er niet bij. En kunnen we dat dan wel missen? En is dit dan allemaal sterk genoeg? Overigens een opmerkelijke actie waarbij een speler nu een schoen verliest. Want tegenwoordig heb je die schoenen zonder veter. En uh, dan kan je er gewoon uh, instappen. Het is een soort, uh, inderdaad een soort instappertje. Ik weet niet of hij de veters in heeft, maar je hebt er schoenen waar uh, geen veter meer in zit. No. Terwijl uh, Nigel de Jong, uh, degene waar die uh, dan per ongeluk uh, op de voet stond uh, van zijn tegenstander... die nu weer in, uh, in de gewone twee schoenen staat. Xhaka die uh, kijkt hoe uh, Inder de vrijheid hapt geteemd. Met een meter of twee over de middellijn. De opening is aan de linkerkant van het veld, uh, terug van de middencirkel uh, bij uh, Van Bergen. Van Bergen naar uh, een uh, medespeler. Dat is logisch. Dat is in Maai, Maar gezien ik niet zo snel wie het was. Komt er zo'n stomme tussenzin, Is het bal voor, voor Persie? <laughs> nou, je komt nog aardig uit te ja, Je doet dit vaker. Ja. Uh, Snijder nu naar Babel. Aan de buitenkant van het veld. Daar waar Babel vandaan moet voetballen. Maar dan zal hij, zoals altijd, weer naar de rechter toe gaan. Geeft er nu wel snel aan Snijder. Die heeft een goede schietkans. De bal belandt een beetje aan de zijkant van het doel. En toch ook nog boven op het net. Dat komt omdat het net zo raar gespannen is. Anders had dat niet gekund. Snijder met een mooie combinatie. Snel gespeeld waardoor Snijder wat ruimte heeft. Bal wordt ook nog even aangeraakt. Maar kan je Betekent... nagaan hoe groot de grootheid van Snijder is? Want die tegenstander heeft hem totaal niet geraakt. Die heeft zoiets. Ik heb hem niet geraakt. want Dat konden we ook zien. Maar op het appelleren van Snijder komt die corner. Die mag hij dan ook nog zelf nemen. De bonus. En wordt hij benut van de vaart. Het is ingestudeerd. Het is prachtig in de eerste. Dat was er ook als een hoekschop. De zon van de vaart op de punt van de 16. Nu een beetje op het midden. En dan de snijder op van de vaart. Van de vaart haalt uit. Ja, dat zijn toch wel ja, hoogtepuntjes in een matige wedstrijd. Want dit is wel mooi om te zien. Ja, voor de tweede keer in de wedstrijd inderdaad. Als je zo'n traptechniek hebt en hem precies neer kan leggen op de voet van... in dit geval je maatje met de goede trap ook van de vaart... dan is dat een wapen. Zeker een wapen. Maar misschien iets aan de vleugels doen? Babel en, en Kuit die, die steeds naar binnen trekken. Ja, als je de muur wil openbreken... Dan... Misschien Beres erin of zo? Ja, dat zou kunnen. Ik, ik heb geen idee of Van Marwijk dat, uh, dat gaat ik zie doen. Je deze nee, nee, nee, ik hebt ook nog geen wissels. Nee, nee, nee. je kan gaan staan, je kan gaan zitten. Ja, ja maar ze zijn er niet. Ja, de onrust die jij altijd hebt. <laughs> ik, ik heb zo gemist. Juru <laughs> richting Liesteinen. Liegstijnen wordt opgejaagd. Uh, speelt de bal naar Shakiri. Shakiri uh, terug naar Liesteinen. Uh, die maakt een hele mooie dubbele Rietbergen, maar hij neemt de bal niet mee. En is dus uiteindelijk het balbezit voor Braafheid. Braafheid die dan uh, wacht op Liesteinen. Die dan ook nog een <laughs> rijtje <laughs> maakt. Door dit, dit te doen alsof hij de bal uit de handen komt van Braafheid is het balbezit bij Babel, maar die wordt fel op de huid gezeten. Overigens correct door Jamali. Jamali, Juru, Juru naar Rodriguez. En Rodriguez wordt opgejaagd door Kuit. Kuit dan ziet dat de bal naar Van Bergen gaat. Van Bergen is de man niet echt van de opbouw, maar doet dat nu aardig. Rodriguez probeert dan de bal door te geven. Lukt uiteindelijk niet, waar vrij inderdaad zo stond. Maar hij kreeg hem niet goed in de voeten. Benaljo dan met een wilde trap naar voren. En dan gaat Nederland hopelijk weer in balbezit komen. die gaat het goed. De Jonk legt de bal aan de grond. En via Matthijsen komt de opbouw. Alhoewel. Ja, het is een wilde trap naar voren waarvan Pessie net terugkwam uit buitenspelpositie. En dus die bal moet laten gaan voor wat hij is. En die is even bij de doelman van de Zwitsers geweest. Die heeft hem gegeven aan Juru En van Juru naar Liesteiner. de bal even kort gecombineerd wordt hij teruggegeven aan Juru Die daar op zijn gemak collega van Bergen kan bedienen. Die geeft hem weer terug aan Juru. De Zwitsers vinden het wel prima. Zijn neem ik aan tevreden met dit resultaat mocht het zo blijven. En ze hebben zo nu en dan zeker in de eerste helft ook wel wat mogelijkheden gehad om het Stekelenburg lastig te maken. Nu zou die situatie ook kunnen ontstaan. Als Boularus de directe tegenstander een beetje kwijt is, dus dan komt Rodrigues mee naar voren. Maar dan is Kuit attent om mee te verdedigen. Boularus die bal een beetje kort terug, maar Van de Vaart nu in balbezit. Een aanvaller die gaat, nou ja, een aanvallende middenvelder ter hoogte van zijn eigen 16, die gaat combineren. Het loopt uiteindelijk allemaal niet goed af. Boularus moet de bal over de zijlijn plaatsen. En daar waar Nederland toch als een van de wapens heeft er razendsnel uitkomen, zit dat er op dit moment heel allemaal niet in. Helemaal niet. We krijgen ook de eerste fluitconcerten. Dat hoor je eigenlijk niet uh, bijna nooit Althans bij het Nederlands Elftal. het is ook niet zo onlogisch. Want de Zwitser spelen gewoon fris voetbal. En verdienen een openingstreffer. Die er misschien nu al komt. Maar er is een, uh, ja, bijna een misverstand uh, met Heitinga. En Stekenburg. En uiteindelijk is er dan ook nog een aanvaller die denkt van dit was toch wel een hele aardige kans. Maar die kan er dan niet bij komen. En zo kan Nederland verder. Wat een mogelijkheid was dat voor de Zwitsers. En met name Schakka zal ze dat verwijten. Terwijl er nu een vrije trap is voor de Zwitsers. En Nederland echt in een fase zit waarin ik denk dat het eerder 0-1 dan 1-0 gaat worden. En nog steeds geen wissels. Blijf maar kijken, maar ze komen nog niet. Nee, het is tenslotte ook een uh, vriendschappelijke wedstrijd. En uh, zoals Van Marwijk ook al eerder heeft gezegd toen, uh, terwijl er nu geel komt voor Kuit. Ja. Zo eerder gezegd heeft ze in die uh, verloren kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Die dan voor die kwalificatie verder geen kwaad kan. Ja, daar moeten we dan maar van leren. Het lijkt er inderdaad op wat jij net ook al zei. Hij laat de, deze elf zo lang mogelijk staan om zo lang mogelijk hem de gelegenheid geven en toch nog iets van te maken. Dat als eerste. En ten tweede ook misschien ook wat hier weer wat... Wapens uit handen te geven van, nou je hebt het gezien, we hebben het zo geprobeerd. Dat werkt dus niet, we gaan het weer anders doen. Dat is natuurlijk allemaal het gevolg van een matige vertoning tot nu toe. De vrijtrap is kort genomen en wordt op het laatste moment weggetikt door Stekelenburg. Verhaaldelijk vrije trapje van de aanvoerder Ingler die een stuit meekreeg waar Stekelenburg op het laatste moment bijna door verrast werd. En ik zie nu toch de eerste wissel aankomen. Luc de Jong. Luc de Jong. Ja. Met de corner die de Zwitsers gaan nemen. En Luc de Jong loopt snel naar die cornervlag toe. Maar ik denk niet dat hij een eenmans mag gaan vormen daar. En ziet dan dat hij in ieder geval die corner direct genomen gaat worden. Van de rechterkant van het veld. En dat Shakiri die, die uh, zal gaan laten indraaien. Getuigen het feit dat hij hem voor zijn linker legt. En die bal uh, wel eens gevaarlijk voor het doel kan komen van Stekenenburg. Die de bal uh, ja, langs iedereen en alles ziet gaan. En Babel die daar helemaal uh, stond opgesteld. Laat de bal ook rustig over de achterlijn lopen. Geen enkel gevaar voor het Nederlands helftal. Dat dus uh, in de slotfase van deze wedstrijd. Alhoewel we spelen nog een half uur in ieder geval. Luc de Jong binnen de lijnen zal gaan brengen. En dat uh, zou uh, misschien verfrissend kunnen werken. Want, uh, ja, de boel is is dit een beetje saai is een beetje saai zit een beetje slap het is, het is niet echt gemotiveerd maar de Zwitser's ik moet ze alle uh, pluimen geven die je kan geven de Zwitser's spelen gewoon goed naar behoren en zijn lastig en ja we zeiden het straks uh, Nederland tweede op de wereldranglijst maar de Zwitser's gewoon ook 18 hè? het is niet het is zomaar een, een ploegje Nee, dat is een uh, goede ploeg. En als Nederland uh, niet in staat is om een tempootje hoger te spelen... wat ze in potentie wel kunnen, dan kunnen ze niet alleen aardig mee. Maar dan zijn ze zelfs de bovenliggende partij bij Tijd en Welen. Sterker nog, nu proberen ze er weer vandoor te gaan. Wordt uh, goed verdedigd door Babel, maar niet goed uitverdedigd. Hij levert zomaar in bij Mehmedie. omdat hij de paas op Liebstein erin is als hij goed ons, uh, onderschept. En dan gaat, die ook weer niet zo lekker terugspeelt op Stekelenburg. Stekelenburg moet daarom vol aan de bak. En heeft hem op het hoofd geplaatst van Avo de Inle. En ook die is van de Zwitsers. Aan de rechterkant Liefsteiner. Liefsteiner naar Saka en zo hebben de Zwitsers toch al een tijd lang balbezit. Dat zien we niet vaak als het Nederlands Elftal voetbalt. En zeker niet in eigen huis. Nee, en het blijft maar doorgaan. Want die bal gaat van links naar rechts. En iedereen en alles staat vrij. Shakiri gaat nu om braafheid heen. Gaat die bal, nee dat probeert hij althans binnen sturen richting het 16 meter gebied. Snijder en Van der Vaart. De combinaties zijn kort en gevaarlijk. En ook niet goed. Want via Babel komt de ploeg gewoon weer in balbezit. De ploeg van Hietsveld. En uh, gaat Rodriguez nu tempo maken. Het Nederlandse publiek be be beseft dat we tot nu toe 60 minuten... wat Nederland zelf tot betreft naar het Zwitserleven gevoel hebben zitten kijken. En dat vinden ze niet echt leuk, want de Zwitsers komen steeds dichter bij het 16 meter gebied, Alhoewel Nederland natuurlijk met bijvoorbeeld de mannen Snijder, die nu fel op ingaat... de mogelijkheid heeft om met uh, een fabelachtige actie opeens toch te zorgen voor de 1-0-voorsprong... die overigens niet uh, in de verhouding zou zijn... Van het getoonde spelbeeld. De overtreding tegen Nacho de Jong wordt bestraft. Vrije trap kan genomen worden. Nacho de Jong geeft hem richting Matthijssen. En Matthijssen kijkt en ja gebaart, ik zou het niet weten, dus maar weer naar de Jong. De Jong naar Matthijssen. Matthijssen naar Van der Vaart wordt opgejaagd. Terug naar Matthijssen. Een beetje doorjagen is er dan ook van Chaka En via de rechterkant en Heitika komt er misschien wat ruimte. Maar ja, het is er niet echt. Nee, want hij moet terug naar uh, Stekelenburg. En dan uh, wordt Stekelenburg min of meer gedwongen om die bal dan maar diep te spelen. Lange bal misschien dat dat ook de reden is dat Luc de Jonge straks bijkomt. Dan kun je dat wat met meer uh, reden en wat meer uh, kans op succes doen. Stekelenburg uh, doet dat nu nog ook nog niet. Geeft hem terug aan Matthijs. En nu heeft Stekelenburg die bal weer teruggekregen van Matthijs. En dan komt die bal wel diep. Maar zomaar terecht bij collega Benaglio, de doelman van Zwitserland. En u hoort het wel... Toeschouwers in de arena die toch altijd wel gemoed naar de wedstrijd van het Nederlands zal uh, komen. Die zijn nu na 62 minuten zodanig teleurgesteld dat het merendeel loopt te fluiten. Misschien ook wel een beetje verwend door grote vertoningen die hier in het verleden zijn geweest. Dat is er tot nu toe niet van gekomen. Shakiri, misschien dat een doelpunt van de Zwitsers Nederland wat wakker krijgt. Shakiri, die aan de rechterkant van het bal naar binnen draait naar aanvoerder de, Die zou kunnen uithalen, doet dat niet. Maar dan komt Nederland er misschien uit via Kuit. Uit. nu is er misschien wat ruimte en misschien wat snelheid. Snijder opent naar de linkerkant van het veld. Daar is opeens de mogelijkheid voor Van Persie. Na een fout van Giroud is het Van Persie, die moet scoren. En scoort niet. Bal gaat voor het doel langs, maar het was wel een geweldige mogelijkheid. Het kon ook niet veel anders dan dit met een linksbener. Dan draait die bal uiteindelijk weg van het doel. Met het volledig onterecht overigens dat nu wordt gefloten door het publiek. Want Juru uh, glijdt weg en uh, Van Persie uh, creëert uh, dan de mogelijkheid. Maar het uitkomen van Benaljo, het verkleinen van zijn doel, zoals het zo mooi heet, is voortreffelijk. En de rest uh, van Persie niets anders dan een bal die uiteindelijk net voor het doel langs gaat. De beste mogelijkheid van Oranje. Ja, Kopbal van Van Persie even eerder. Die ontstond uh, min of meer bij toeval. Daar redde Benaljo ook goed. Maar uh, nu hoefde hij niet in te grijpen. Omdat Van Persie inderdaad... Deze kans niet wisten de Silver. Nu komt Heidegger goed voor zijn man. En daardoor is er ruimte. Heidegger naar Van Persie aan de rechterkant van het veld. In de 16. Terug naar de kuit Hard geschoten. En ook nu gaat die bal weer niet in het doel. Maar aan de andere kant een metertje voorlangs. En dat betekent uh, dat... Binnen twee minuten Nederland nu toch aardig in de buurt van Benaljo komt. Zo zal het moeten. En als ik het goed zie van boven is het Strootman die nu uh, instructies krijgt. Die uh, naar mijn idee niet eens een warming-up is maken. Die nu uh, de verzamelde werken van Kuifje volgens mij voor zijn neus krijgt. Om uh, duidelijk te maken hoe we direct gaan spelen. Het is dus tegenwoordig nieuw dat er allerlei uh, situaties even snel worden getoond. Ik uh, moet zeggen dat ik dat erg, uh, erg overdreven vind wat uh, tegenwoordig gebeurt. Het gaat niet, om de uh, stilstaande situaties. Ja, maar ja. <laughs> dat heeft hij nu wel gezien. De stilstaande situaties ja. na 63 minuten. Dat lijkt mij ook. Misschien dat het Nederland uh, wat moet put uit de twee kansen... die er uh, kort achter elkaar zijn geweest. Misschien komt hier de derde mogelijkheid. Maar uiteindelijk is de bal van van Persie net te kort. Kan hij er niet bijkomen. Rodriguez de bal over de zijne schieten. Maar gaat het tempo wat omhoog? En dan zie je ook onmiddellijk dat er kansen ontstaan. En dat moet Nederland moed geven. En met name het feit dat uh, Van Marwijk uh, nu ook staat... En... Strootman binnen de lijnen gaat komen. Die als eerste dus zijn opwachting kan gaan maken in deze wedstrijd. En niet Nigel de jong die, of Luc de Jong die nog aan de zijkant staat voor de warming-up. Er wordt door Van Marwijk. Geappelleerd, dat er al lang een wissel had moeten plaatsvinden. Maar dat lukt niet. Misschien dat het juist de kuitenmogelijkheid mogelijkheid biedt om er uit te komen. Lukt niet ook. En Inler dan met een aantal Zwitser's in de aanval waar het mee verdedigen is. En Boularus helemaal overkomt om wat druk te zetten op de bal. En uiteindelijk braafheid mee moet lopen met Shakiri. Het gebeurt allemaal te hoogte van de achterlijn. Op een meter of vijf van de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Braafheid maakt een overtreding. Scheidsrechter constateert dat niet of we er in ieder geval niet van weten om daarvoor te fluiten. En dan kan Nederland eruit komen en vallen er opeens wat meer ruimtes te ontdekken. Snijder kan daar misschien van profiteren. Krijgt hem weer snel terug van Van Persie aan de rechterkant. Is Kuit. en die heeft er helemaal niemand voor zijn neus op dit moment. Kuit terug naar Snijder. Ook hij met opmerkelijk veel ruimtebal gezocht naar Van Persie en die probeert fantastisch met een halve omhaal... Daar uh, de hele wereld versteld te doen staan. Maar hij raakt de bal niet. Ja, maar hij moet hem gewoon van... aannemen. Ja, dat kan ook, hij ja. hoeft de omhaal niet te maken. De nee. bal gaat over Jeroux heen. Ja. En als hij hem op zijn borst neemt, is het een wereldkans. Het is op het laatste moment een besluit om er uh, iets moois van te maken. Wat niet helemaal goed uitpakt. Er wordt gewisseld bij het Nederlands Elftal. Ik ga ook wisselen, Jack. Ik vond het hartstikke leuk. Is het nu al zover? Ja, Bert staat hier te trappelen voor ongeduld. En uh, op het moment dat er gewisseld wordt, is het een mooi moment om uh, je Dank alle goed te wensen. En alles succes bij de komende 250 wedstrijden. Ja. Dank je wel, jongen. Het was heel leuk weer. Zijn er zijn wat tussenstanden. Ragnar, ja, Twitter ontploft ongeveer. Guusken aan de slag bij Ajax lees ik overal. Ja, er zijn wat mensen wel tevreden zo met die 3-0 nederlaag die eraan zit te komen voor de Turken. Want de 92e minuut staat op het bord nog 20 tellen te gaan. En dan weten de Kroaten dat ze hebben gewonnen. Sterker nog, dat weten ze nu. Want hier is het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Dat is een Duitse leidsman Felix Felix Breig. Goede Bundesliga-scheidsrechter, internationaal arbiter 3-0. Dat zijn de ijskoude cijfers waarmee Kroatië vanavond vertrekt uit Istanbul. En is Guus Hinneker komende week nog bij? Je zou het je gaan afvragen, want de stemming tot het dieptepunt gedaald ver daaronder. En uh, ja, dit is uh, een klap die aankomt in Turkije. En natuurlijk wist iedereen dat de Kroaten beter waren. Maar dat het zo hard zou gaan dat het al na twee minuten via Olis 0-1 zou zijn. En na 32 minuten via Mandzukic 0-2. Dat had toch geen mens verwacht. En Korluka ook nog na dik 50 minuten met de 0-3. De Kroaten verzamelen zich allemaal bij elkaar op het veld. Maken één grote cirkel. Iedereen schouder aan schouder om dit succes te vieren. De wisselspelers erbij onder wie Daniel Pranjic. speler van Herenveen, nu van Bayern, waar hij weg mag in de winterstop. Hij uh, staat ook uh, erbij. Is ingevallen in deze wedstrijd. En de Kroaten weten dat met een wedstrijd in Zagreb... nog voor de boeg daar waar Ajax laatst won... in dat stadion van Dynamo Zagreb... dat daar... ...dinsdag de beslissing definitief zal gaan vallen. Maar dit is voor Guus Hiddink nog lang niet voorbij. Het verhaal wat bij deze wedstrijd hoort. Het avontuur in Turkije daarentegen zou wel eens heel heel snel afgelopen kunnen zijn. Kijken we even naar de andere wedstrijden, want er is er nog één afgelopen. Bosnië-Herzegovina tegen Portugal 0-0 geworden. Geen goals van Zeko voor de Bosniër, geen goal van Ronaldo. En wel een hele grote kans nog een keer gezien. viel niet mee om die wedstrijd via internet te volgen... Maar een reuze kans voor Ibisevits De invaller speelt in de Bundesliga vanaf de rechterkant helemaal vrij. En oog in oog met de doelman schoot hij de bal een halve meter over het doel heen. Dat was een van de beste momenten van de Bosniërs. Waar trouwens Haris Meduyanin in 2007 als speler van AZ... Europees kampioen geworden met Jong Oranje tijdens het toernooi in Nederland. Hij stond in de basis, want hij heeft later op A-niveau zijn andere paspoort gepakt... en gezegd, god, nu ben ik opeens Bosniër. Nog een minuut of zes bij Tsjechië Montenegro. 1-0, daar al vroeg een doelpunt gezien... En Estland tegen Ierland na 54 minuten 0-1. Wat er ook gebeurt in die andere wedstrijden. Het zal vooral gaan over de nederlaag van Guus Hiddink met Turkije. Het is niet best wat zijn elftal heeft laten zien. Hiddink steeds staan tegen de, de Goutaan. Eigenlijk verslagen. Het zag er niet goed uit wat zijn ploeg liet zien. Turkije verliest thuis met 3-0 van Kroatië. We hebben de laatste wissel gehad bij Nederland, Zwitserland. Leo Drusje is weg, heeft plaatsgemaakt voor, ik denk, de man die Jack nog gekend heeft met haar, uh, Bert Vedelov. <lacht> ja, toen zat hij nog een hele mooie En <lacht> Hij was toen ook een stuk slanker, maar daar hebben we het al, we het al over bijna werd, 25 jaar geleden. Maar de stand is nog altijd 0 tegen 0, met een kleine 22 minuten te spelen. Met een vrije trap voor de Zwitsers, die proberen even wat tijd te winnen. Want ze hebben een vrij moeilijke fase achter de rug. Nederland zette wat aan het leiden tot wat kansjes. En misschien